Dit is Maatscheurs met het NWS journaal President Trump... gesprekken met de ontslagen FBI-directeur James Comey. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. De afgelopen weken was er veel onduidelijkheid... omdat Trump na het ontslag suggereerde dat hij opnames had. Volgens politieke analisten wilde hij hiermee Comey onder druk zetten... om geen informatie te lekken uit een overleg. De Senaatscommissie doet onderzoek... naar mogelijke Russische bemoeienis met de verkiezingen... en had de tapes opgevraagd. Maar Trump zegt dat die er dus niet zijn. Velle onweersbuien hebben op verschillende plekken overlast veroorzaakt. Door blikseminslagen zijn huizen met rieten daken in brand gevlogen. Onder meer in Sassenheim. Door het onweer ontstonden vertragingen op het spoor en ook op Schiphol. Vandaag sneuvelde opnieuw een weerrecord. In Arsen in Limburg is 35,2 graden gemeten. En daarmee was het de warmste 22 juni ooit. De ouders van het verdronken Syrische meisje zijn teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat drie zwembadmedewerkers een taakstraf krijgen van 60 uur. De ouders vinden het onverteerbaar dat de twee leerkrachten die erbij waren vrij uitgaan. Het incident was twee jaar geleden. Het negenjarige meisje uit Syrië was nog maar kort in Nederland. Ze kon niet zwemmen. Toch werd ze na afloop van de les alleen gelaten. Het kind belandde in het diepe bad en verdronk. Het OM had tegen alle vijf een taakstraf geëist van 120 uur. Ongeveer 600 Britse flats worden onderzocht nu blijkt dat ze vergelijkbare gevelplaten hebben als de afgebrande torenflat in Londen. Zeven flatgebouwen blijken inderdaad brandbare bekleding te hebben. Vorige week vielen bij de brand in de Grenfell Tower zeker 79 doden. Het weer in het oosten nog buien, mogelijk met onweer en hagel. Later vanavond overal droog. Morgen geregeld zon met 22 tot 27 graden iets koeler. En dit was het. En wat Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, he. Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu Alternative FM. Ik bang ben, krijg Zullen we alsjeblieft. Ja, dat was dus uh, Sophie, maar dan met haar uh, nieuwe band, Veline. Uh, daarvoor, uh, het nieuws van 9 uur, hoorde je. Panday. Dat was ik nog helemaal gauw vergeten te vertellen. Dat was de opvolger van Capgrass. Uh, dat is nu uh, met de liedzang van uh, Kim Erkens. Maar daar had Sophie uh, Platenkamp eigenlijk uh, de eerste vocalen voor genomen. En zij is dus uh, nu uh, opgetoken met dit verhaal: uh, Nederlandstalig. En uh, nou ja. Sinds uh, het bestaan van de band uh, draaien wij uh, de muziek van de Veline. En dat is wel leuk. Dus dat uh, betekent ook dat we meteen uh, met uh, tweede uur zijn aangeland. Ik, ik, ik had nog iets wat ik moest uh, draaien. En dat ben ik helemaal glad vergeten. Dus dat ga ik er even bij pakken. Want anders dan heb ik uh, straks uh, ruzie met, uh, met, met deze genen. En dat heeft alles weer te maken met uh, het uh, verhaal... wat over een maand gaat plaatsvinden in, uh, in Soest... Want daar heeft deze man uh, be bemoeienis mee. Uh, en dat, dat is... Het, uh, dat is uh, day in the Forest... maar dan dus de zomeruitvoering. Uh, en een van die mensen... die daar bemoeien is, is Bo Manning. En uh, hij heeft ook een eigen band. Astrid. En dit is een van de singles... die hij ooit heeft uitgebracht. De band dan wel te verstaan. Seattle of Portland. Het heet No Map or Address. En ik denk dat het ook alweer een jaar of vier, vijf geleden is dat dat is uitgebracht. Het krasse verhaal is dat, dat wij dit op een gegeven moment op een avond hebben gedraaid. En Marcus en ik gingen terug naar huis. En ineens hoorden we bij 3FM voorbij komen. Dat vonden we dus wel heel erg geestig, zoiets. Maar goed, uh, het is uh, um, Bo Menning met zijn uh, groep. En Bo Menning heeft ook uh, bemoeienis met uh, de Day in the Forest. En binnenkort is daar een zomervariant uh, van. En daar zitten een aantal bands uh, bij elkaar. En over muziek gesproken... Toen kwamen we op een gegeven moment, uh, Luc en ik, op een uh, onderwerp uit. En ja. Ja, ik denk dat hij uh, dat ook wel... Uh, want ja... Uh, want tegenwoordig is het, uh, lijkt het wel of we een beetje in de, in de muziek in een retro perspectief uh, zitten bekijken. Want yes. er zit heel veel jaren tachtig uh, idee. En dat was ook een beetje de aanleiding. Dat zat hier uh, ja, ook heel gestopt ook tachtig, uh, in, in dat opzicht. Ja, hoe, hoe komt dat, uh, denk, denk jij? Want uh, in, in, in jij een vertelde geluid? een verhaal over. Dat je samen met Mirko. Maar ja. ook niet geheel onbekend hier uh, bij, uh, bij CFM. Wat dat betreft. Uh, want uh, ja, jullie, waren ja, Anlox, ja, jullie waren naar de Analogs. Ja, we waren naar de Analogs geweest. Ik heb mij getracteerd he? op, mijn, op mijn verjaardag de, ja. net een paar weken geleden. Ja. Naar de Analogs te gaan. Ja. En uh, heel groot op de scherm staat uh, 1967. Want dat hm. is de Beatles die uh, um, Sgt. Pepper kwam uit te Ja, dat verhaal ja. En, en, en ik dringde het op me door. Dat eigenlijk de mensen die allemaal zaten. Die waren waarschijnlijk. 67 jaar leeftijd. Omdat mm -hmm. ze dan waren allemaal tieners. Uh, 17-jarige leeftijd tieners. Ja. En inderdaad, de vrouw vooraan... ze draaide om en zei van... ja, ik was 17, toen het uit. Mijn vriendin was dan 18. En dus is gewoon allemaal die mensen... die zijn de eerste mensen... die popmuziek uh, hebben, hebben ontdekt. Hebben, ja. uh, hebben, ah. hebben uitgevonden. Hebben, uh, zaten in hun lichaam. Mijn moeder, die, die was uh, voor de oorlog geboren. Ja. Nou, voor haar popmuziek... Was, was, ja. was helemaal niet. Nee. Dus, ja. Het was, Nee. Yeah, Elvis, Gerald en Frank Snart, ook <laughs> geweldig. Maar niet popmuziek. Dus de, dan, die, wij, wij zijn opgegroeid met popmuziek. En wij, wij zijn wat ouder geworden. Maar we, we maken nog steeds muziek. Dus je hebt ja. mensen zoals die, die, die, die, die groep de net. Ja, uh, Astrid, ja. Ja, uh, twint, ja, jaren twintig waarschijnlijk. ik. Ja. En, en die maken dan muziek die uh, beïnvloed is door de jaren tachtig, zo te horen. Maar dan op een moderne wijze. Ja. En dan, wij maken ook muziek. En, en ja, als je dat, ja, wat je hoort vanavond... Hmm. Uh, waar ik hoor terug, die, de nieuwe single zeg maar. Ik denk van, wij, wij hebben iets uh, nieuws gemaakt, maar dan mensen zeggen van Sparks of... Uh, ja, ja, ja, ja, Sparks, de ja. Wat? Oké. Hoe heette dat het nummer ook? de, de Town uh, in of The Town in Biggernaval. Zoiets, ja. And then in me I'm gonna leave. Ja, zoiets. Ja, er staat zo'n mannetje bij die verwikt of verwacht niet. In ieder geval de Sparks, ja. ja, dat was Trotter. de tijd dat ik al uh, pop, top pop begon te kijken met ja, je bent Visser, ontdekt, ja, ja, dat uh, dat uh, waren mijn uh, eerste boodschappen en Ferry Maat, de Soul Show, dus weer de oh, andere kant uh, okay, van okay, mij, ja, ja, ja, maar goed uh, ja. En, en gelukkig ben ik ook met uh, Ferry vriendjes op Facebook geworden, dus uh, dat is al okay. een hele tijd al zo, hoor, dus uh, dus okay. ja, uh, maar goed, uh, even weer terug naar jullie, want uh, ben jij dan richt ik mij ook even naar Rij, Want uh, hoe zit het met jou en de link naar de jaren tachtig? Heb je er iets mee? Heb je iets met de jaren tachtig, jaren tachtig muziek? Tachtig? Ah, ja. ja, ja. Heb, je, heb je daar iets mee? Nou, ik weet het niet eigenlijk. Nee, niet echt. Nee? Ja, uh, nee. ja, natuurlijk weet ik dat uh, Herman Brood en uh, Dijk... Ja, de Dijk, ja. Precies, ja, ja, ja. Maar De Dijk, de dijk is springlevend nog, hè? want uh, Huub van der Lubbe uh, is ook al de 60 voorbij, maar hij staat ja, nog gewoon te huppelen op de pal, het podium. wat dat mag allemaal is. een beetje weg. Ja. Ja, maar eerlijk gezegd, ik ben de naam van Dijk, maar ik weet niet precies wat de muziek was. Oké, oké. En, en, en uh, Doe werd hier ook genoemd? Ja, doe ja. Ken er eentje? Uh, ja, ja, precies. Ja, ja, ik is een, eentje, een ja. beetje skaal muziek. Een beetje ja, reggae muziek. Ja, ja. Is er. Ik moet even uh. iets opkomen. Shit man, ik heb ik kindste van hun. Smorgen liefde had je? Uh, nou, je hebt nog meer. Uh, uh, al uh... uh, uh, oh, kom op nu maar op. En dan Doris ik... D? Wat? Doris D? Nee, nee? nee, ken je niet. Nee. Nou, nee. Laat eens Waarschijnlijk het. als ik luister. <laughs> ja. nou, maar een van de eerste groeps die ik heb uh, ooit opgenomen als technicus. Want uh, geluidstechnicus ben ik ook uh, ja. inmiddels geweest. En uh, dat was begin jaren 90. En er was groepen die, die kwam binnen en ze deden dan een Duma-nummer. Altijd een Duma-nummer? Ja, ja. Dus René van Kolm, als je zit te luisteren, zijn er gewoon, uh, uh, jullie hebben gewoon een hoop uh, muzikanten geïnspireerd uh, in, in de Periode. Dat was dus... mijn, uh, mijn, mijn inkomst daar. Ja. Maar ik denk dat je, je hebt geluisterd naar Japanse popmuziek een beetje, toch? Ja. Maar dat was een, <laughs> ik weet ja. niet hoe ja, zeg maar, dat stad. Ik zou dat helemaal niks van weten. Ja, goh, goeie vraag, hè? Ja. Ja. ja. Ah, nou ja, goed. Uh, ja, inderdaad, ja, in de... ja, ik heb veel popmuziek gebruikt. Uh. Ja? Ja, als ja? ja. uh, uh, uh, hè? ja en de laatste ik speel Japanse pop music maar voor privé niet Nee, privé oké ja ja duskel tussen privé en en publiek ja oké maakt niet uit professioneel spelen ja oké goed mijn mijn generatie was uh, hek met de uh, Amerikaanse hitchart en uh, de UK hitchart oké okay. yeah. oh ja yeah. yeah. oh ja yeah. yeah. oh, yeah, heavy metal ja yeah, ja yeah. Rise rising Base en he heavy rock uh, the heavy rock do that ja ja ja ja toen ik was <laughs> <laughs> Linkshanden. Ja. met strakke jeans aan. En en ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Nou, nou, nou, maar goed, over, over Japan ja, met, gesproken. Met er, is, er is met ooit o -o een band geweest in de jaren tachtig, die heeft dat dus. Dus de twee werelden bij elkaar gebracht, hè? David Sylvian met Japan. Oh, Japan, yeah. ja. Ah, dat die vind ik nog een steeds een hele een van de betere groepen ja. die die, die But, uh, Not Wild is the Wind. Wat was die um, uh, ene uh, single van hun? Je hebt het een keer gespeeld. Ja, ja. ik, uh, ik volgens geblokt. mij Ghost of Ghost, uh, Ghost. Uh, Ghost van of my life. Yeah. want jouw stem en niet alleen jouw stem, wilder. maar ook een van uh, de stemmen van de jongens van Stilwave. Yeah. doet uh, aardig denken. Nee. Jouw stem doet mij meer denken aan David Sylvian. Uh, die jongen van Stilweef heeft af en toe... iets van David Bowie weg. Oh, yeah. Maar goed, uh, de, de insteek... van, van Stilweef... lijkt weer een beetje op half... met Japan-achtige... Uh, Japan is een beetje uh, uh, ja, uh, uh, geïnvloed door David ja, Bowie. Precies, dus David dus Bowie komt ja, precies. En David Bowie oh. heeft ook iets met... Ryuichi oh, yeah. Sakamoto maar, iets ja, gedaan. Ja, precies. Ja, ja, ja, dus, ja, dus, uh, ja, ja. Ja, oh, dat is China. Hij nee. ja. Ja, nee, ja. heeft dat motor inderdaad. Hij is heel beroemd. Ja, ja, ja. ja. dus in, in die oh, zin ja. zitten er dus allerlei weer cirkeltjes en oh, yeah. verbanden wat dat gaat maar uh, dat is ja Maar de jaren 80 loopt dus uh, ook wel een beetje in jullie muziek. Uh, uh, blijkbaar, het is niet bewust. Nee, niet een bewuste <tomt> keus, denk ik. Ja. Maar uh, we doen ja. het gewoon. Ja, nou, we gaan het zo direct nog, uh, nog even horen. Want uh, er staan nog twee nummers. Wat uh, we doen. Ja, dus dat, dat sowieso. Eerst even weer een muziek uh, draaien. Dat, uh, dat doen we eerst. Uh, Joe Marches en uh, Silver and Gold. Dit is het uh, nummer, wat uh, de titelnummer van uh, het album. Uh, tenminste, de EP. En uh, nou ja, dat ga je dus uh, nu horen. The feeling mm -hmm. dit fijne nummer aan uh, afkondigen. Uh, dat is uh, Ruud Houding. Uh, een van uh, onze muzikale dorpsgenoten. Ja. ja, ja, ja, ja. Uh, Ruud woont, woont bij ons in het dorp. En uh, is in april geloof ik bij ons geweest. Heeft uh, heel wat voeten in de aarde gehad. Uh, de eerste keer uh, toen uh, was er iets uh, gebeurd daar, uh, dat, dat, dat, kon, dat konden we toch wel handelen. Want dat was een, uh, een persoonlijke gebeurtenis. En de tweede keer werd hij geveld door de griep. Oh. En bij de derde keer was het raken, toen is hij geweest. Ja, de uh, gitaartje onder zijn uh, arm met de, de fiets, gewoon hier naar de studio. Wat is er beter om gewoon dan bij je lokale uh, radiostation gewoon een paar nummers uh, te spelen? Dat heeft Absoluut. hij gedaan. Absoluut. Ja. Ja. Nou, dan we doen we het hiervoor. Dus uh, we hebben de Le Mans-stijl. Uh, de Le Mans-stijl. Uh, ja, nou, ja. Ik heb Jan Lammers hier niet uh, rondlopen. Maar uh, als hij hier uh, was geweest, had hij zeker uh, jullie het startsom gegeven. Ja, dus ik ja, zou we aan jullie dus willen we vragen: tafel, Zouden jullie beneden? nog jullie posities in willen nemen om nog twee nummers te gaan spelen? Dus gaan dat ja, ja. gaan ze ja. nu doen. Ja. Ja. Dus Ze lopen nu naar de andere kant. Uh, ja <laughs> komt goed, komt goed. We maken je een, ja, e een beetje nerveus van. Ja. Ja, dat is ook kijk. We spelen met hem. Eén is ervan is uh, het nummer wat, uh, wat wij uh, al vorige week hebben gedraaid. Uh, nieuwe van, release, ja. Het nieuwe ja. release. Die, we komen dichterbij uh, de, de, de huidige moment. Het nummer wat we nu gaan spelen is die, uh, de tweede single. Wat ik heb uitgebracht twee jaar geleden. Dat is de reggae nummer van uh, Love in Blue. Ja. Eigenlijk uh, stiekem. Vertel niemand, maar uh, uh, ik heb dit eigenlijk in, in de jaren tachtig geschreven. Ja, als een van 17. Ik wist het niet. Dat wist niet eens. Zoals jij wist het niet. Hij is, is hier is altijd zo transparant. <laughs> Schandalig gezien. <Yeah. laughs> ik vind ik leuk dus, en, dat, dat Rijn <laughs> zo verbaasd te kijken: van, uh, dat heb je me nooit verteld. <laughs> Ongelooflijk, hè? <laughs> ja. Dus dan uh, ja, is het volle glorie, zo, ja. het liedje. Dus ja. ja? Oké. Okay. Okay. Okay. Nou goed, laat maar horen.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 No shadow on the wealthy Love casts no shadow on the poor Love casts no shadow on the innocent Love casts no shadow behind Love casts no shadow on no the weak Love casts no shadow on no the poor Love casts no shadow on no the weak Love casts no shadow behind ook dat nummer, dat komt mij wel bekend in de oren, want dit uh, nummer... Yeah. Want, ja, dit, dit nummer heb ik ook... Uh, heb ik weird. ook al eens een paar keer gedraaid hier... Ja, dank je De kleine variant... De variant ervan. Nu is het dan thuis tijd geworden voor de akoestische voor versie van Don't Forget The Girl. Want uh, Don't Forget The Girl is... ...jullie uh, eerste... ...nou ja, onder yeah. de naam Silver Starfish... Uh, ...Silver Starfish is, is de naam, want we dachten van... ...ja, yeah, Songhouse Productions... ...dat slaat nergens op, een naam voor een band zo... So. ...en we dachten van... ...nee, wat doe je dan? Je, je maakt een a, a, a nieuwe, nieuwe band... Yeah. ...dus uh, de bedoeling is dat... ...ja, uh, uh, yeah, de volgende single kan... Uh, ...iemand anders uh, gaan zingen... ...en... Uh, we zoeken eigenlijk uh, mooie zangers en zangeressen. Dus uh, als uh, mensen vinden het leuk om uh, wat ze horen... Heb ik er wil... nog wel eentje voor je? Ja? So, yeah? Ja. Goed. Dezelfde bij wie ik ook... Want Mirko Hamons, jouw goede vriend... Yeah. Die, die vroeg al van, ken jij er eentje? En dat is diegene die ik hem heb aanbeveld. Oké. Okay. Die bevel ik jou dus ook aan. Mooi. Dus dat, uh, dat is dezelfde. Dus dat is mooi. Ik zou zeggen, uh, ik, laat ik, horen nee, don't, ik, forget yeah. laat ja. okay. don't Forget The Girl. Ja, laten we doen dan. Oké. Don't Forget The Girl... Yeah. <applaus> <applaus> nou, Merci monsieur. Ja, de tip die ga ik je zo uh, even geven. Maar uh, ja. dat, dat komt dat kom wel goed. Mooi. We hebben het lijstje nog uh, wat we nog af uh, moeten werken. En dat, uh, dat gaan we nu doen. De uh, ene dame die hier geweest is met een complete band is Susanne Sanders. Uh, heel bijzonder uh, mens uh, sowieso. Uh, maar goed, ze is ook nog in mijn ogen ook zeer slim bezig. Door eh, niet alles op iTunes of de Deezers van deze tijd en Spotify te delen. Dat vond ik wel heel grappig. Ze heeft eh, gewoon het album uitgebracht. En via een slinkse truc kan je dus eh, al je eh, materiaal dan via iTunes... toch nog op een, een of andere manier eh, online eh, krijgen. Of tenminste in ieder geval dat het eh, in een m 4 a bestand eh, omgezet wordt. Via iTunes kan je dat dan doen. Als je het cd'tje via je pc. Uh, maar dan moeten iTunes er wel op zitten, natuurlijk. En dan kan je het er zo afhalen. Maar goed, uh, wij, Marcus en ik, waren zeer onder de indruk van de akoestische versie die zij hier gespeeld heeft. Maar dit is nog de albumversie. En het nummer dat heet Disappear.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 Let's taste our first kiss again. Let our bodies struggle between the war and the rubble. Our crew were naked and naked intent. Do you remember that old French town? A city drowning in its streets. How your dress unveiled my me. Ik en silen, je te rèverai, oh, printemps. Allemaal l'éternité mijn péché, l'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire, tu toujours avec moi. De mooi dans ton cœur. Le temps est presque là. Pendant Donc, tout ce temps, tu te avec, avec moi. Des années, te vas si tu vas m'oublier. S'il te plaît, tu veux, Dat was hem dus, Michel Ebbe... met uh, het, ook een featuring stemgeluid van Elma Plaisier... Uh, die daarna mee heeft uh, gewerkt van Halfway Station. A song for fall and darkness in voor- en tegenspoed. En ik draai hem speciaal ook voor een van de dames... die afgelopen weekend heeft meegedaan... aan de cycling van Zandwoord de 24 uur van Kim Kramer. Want uh, ze heeft de profielfoto even gewijzigd... met een van de haar grote liefdes, een hond. En een hond is altijd onverwaardelijk in de liefde. Dus uh, ook voor haar dus dit nummer. Cradle hoorde je de vorm van uh, stilweef. En daarvoor, nou, vraag het me niet... maar dat zal ongetwijfeld wel e eentje zijn geweest... die op uh, de lijst uh, heeft uh, gestaan. Uh, we hebben nog, uh, nog eentje te gaan. En uh, volgende week dan is het tweede uur gevuld... Uh, van deze alternatieve Femble. Dan komt Joost Dobbe spelen. Dus... Uh, hij zal ongetwijfeld dan ook uh, Heartbeat uh, laten horen. Uh, het uh, nummer wat uh, wij ook hier hebben gedraaid uh, de laatste tijd. Alleen vanavond niet. Maar goed, uh, volgende week zal hij uh, hier uh, dat, dat nummer wel ongetwijfeld gaan spelen. Uh, maar goed, dat is volgende week. En dit uh, is een groep die wij ooit hebben gehad... om het materiaal wat ze toen hadden uitgebracht uh, te bespreken. Leda heet de EP. En een van de nummers die op uh, dat... Uh, de EP terug te vinden is... is Leave Me Out. Ik heb het over Dakota. En dan zeggen wij tot volgende week. Dag! This single rope follows your shit